Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS journaal. De Nigeriaanse president Jaradoua is overleden. De 58-jarige Yaradua was al lange tijd ziek. Hij had hartproblemen. Hij werd daarvoor langdurig behandeld in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië. In februari kwam hij terug naar Nigeria, maar hij was te ziek om te regeren. Eerder die maand had de christelijke vicepresident Jonathan al de presidentiële bevoegdheden overgenomen. Yaradoua, een moslim, trad drie jaar geleden aan met de belofte Nigeria te zuiveren van corruptie. Maar daar is weinig van terechtgekomen. Ook is het hem niet gelukt een eind te maken aan het geweld in de olierijke Niger-delta. De Amerikaanse hypotheekbank Freddie Mac heeft de federale overheid om nog eens 10,6 miljard dollar steun gevraagd. De hypotheekgigant deed dat bij de bekendmaking van een verlies van 8 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. Freddie Mac stond in 2008, nadat de Amerikaanse huizenmarkt ineengestort was, op omvallen. Een faillissement zou desastreuze gevolgen hebben en daarom werd het bedrijf in feite genationaliseerd. Met de nieuwe aanvraag erbij komt het totale bedrag dat Washington nu in Freddie Mac heeft gestoken op ruim 61 miljard dollar. General Motors roept wereldwijd ruim 160.000 hummers terug naar de dealer. De plastic luchtinlaat op de motorkap van het buitenmodel terreinwagen kan tijdens het rijden loslaten en daardoor een gevaar vormen voor het overige verkeer. Bij de dealer wordt het onderdeel opnieuw vastgelijmd. De modellen waarom het gaat zijn de H3 en H3T, die sinds 2006 zijn gebouwd. General Motors is bezig met het afbouwen van het merk Hummer. De verkoop aan een Chinees bedrijf ketste begin dit jaar af. Dan het weer: opklaringen en droog, maar geleidelijk vanuit het oosten meer bewolking. Minimaal rond 4 graden. Overdag in het westen eerst wat zon, elders bewolkt en in het oosten later regen. Middagtemperatuur een graad of 13.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 Irak en zijn leiders moeten held liable voor deze crimes of abuse en destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Ik kan niet Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM.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 Reuma verandert je leven ingrijpend. Daarom investeert het Reumafonds volop in wetenschappelijk onderzoek. Steun onze strijd. Kijk op reumafonds.nl. We het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Work for Elite, They say you're in Paris, some fashion show, so I'm getting closer. in your heart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 Pour abaisser. baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 Les yeux trempés, les bras brisés, les chines soumises en marches Me penchant comme la tour de Pise Pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle Volise, Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Yeah. Hey, hey, I can't forget you, baby I think about your 8-day I tried to masquerade the pain That's why I'm Ever felt love? Then you know, yeah, you know what I'm talking about. There's no getting over. I was cruising with my favorite gang The place was so boring Filled with out-of-towners touring I knew that it wasn't my thing I really wasn't caring But I felt my eyes staring At a guy who stuck out in the crowd He had the kind of body That would shame Madonna's And a face that would make you. That's all Hoochie.